Uw aandacht voor ons luisterspel De Vrijwielers van Giles Cooper, Nederlandse vertaling Mark Halle. Geluidsregie Leuk Vierendeels. Regie Frans Roggen. Mark. Alweer je sleutel vergeten? Ja, alweer. Kom binnen. Dank je. Hoe gastvrij? Dag Susan. Hallo. Jeremy al binnen? Nee, zij houdt ons altijd op. Waar is Sonja Bessel? In de badkamer. Ze maakt zich mooi. Hallo Susan. Dag, ik vroeg net naar je. Alsjeblieft, bruin bier. Nou, ik had blond gewild. Wel, het is bruin. We hadden haast. Jeremy nog niet hier? Nee, hij heeft zeker last met dat nieuwe meisje dat hij heeft meegebracht. Een nieuw meisje? Dat vrijwielt. Dag Jeremy. Hallo, ik heb het bier mee. Blond hoop ik. En uh, Caroline. Doe op je thuis bent, Dankje. Dank je. Hallo Susie. Dag Line. Even voorstellen, dit is Basil. Dag. Hallo. En dat is het meisje van Basil, Sonia. Eerste kok en flessen spoelen. Hallo. <laughs> en dit is Mark. Kennen jullie elkaar? Oh, we waren op dezelfde school. Oh, welkom aan boord. Dank je. Wat is dat Jeremy? Dat is de kaart van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En ook de Skilly-eilanden en de hybriden staan erop. Uh, Caroline, waar is dat stuk plank? Hier. En de duimspijkers? Alsjeblieft. Dank je. Hey, ik heb er maar vier nodig. Waartoe moet dat allemaal? Dat zul je wel zien. Moet dat over een schoorsteenmantel? Yep. Waarom? Dat zul je wel zien. Werkt Caroline met jou samen, Jeremy? Yep. Weet ze wat van? Van ons vrijwielen? Nou, ze zal het leren. Niet waar, schat? Wanneer vertrekken we? We kunnen niet vertrekken voor we de bestemming kennen. Daarom bracht ik de kaart mee en de pijltjes. Pijltjes? Ja, een van de meisjes werpt en we gaan daar waar het pijltje landt op de kaart. Waar ook in Britannië, Noord-Ierland uitgezonderd. Pijltjes? Je bedoelt dat je pijltjes zult gaan gooien en zomaar gaten zult boeren in mijn behangselpapier. Oh, oh Bezel, wees oh, toch zo oh, geen oude zanikpokker. Bezel, als je van dichterbij komt kijken, zul je zien dat het op een stuk plank vastzit. Wie, wie wil het eens proberen? K Caroline, jij bent er het laatst bijgekomen. Akkoord, maar ik kan het niet doen. Oh, wat doet dat er toe? Daar gaat het al! De Dommerbank, daar kun je geen kameel pakken. Kun je niet wat pakken? we doet een autoline. Kameel betekent auto. Maar welke auto? Jij hebt er geen, of wel? Heb je er één? Nou, we kruipen in Andermans auto. Het is een spel. Een spel? Ja. We zoeken een plaats en rijden weg met wat we ook maar kunnen vinden. Je moet alleen af en toe eens uh, overspringen. Dat maakt deel uit van het spel. Je bedoelt dat je steelt. Nee, we lenen maar voor een poosje. Alleen maar om de mensen eraan te herinneren dat ze niet te erg gesteld mogen zijn op wat ze als het hunne beschouwen. Wat is leuk, Caroline. Maar is het niet, is het niet tegen de wet of zoiets? We doen alleen onze plicht. De mensen een lesje Ach, geven. Ja, ja, ja. Wel, ja. Caroline? Ja, goed. Hm. Wat doen we? Ja, nou, het is een wetloop. Echt. Wie eerst daar is en terugkomt in Londen, wint. En zodra je ons uit de Noordzee haalt en op een drogere plaats brengt, vertrekken we. Ach, laat iemand anders het proberen. Ja, eh, uh, Sonja? Uh, goed. Eén, twee, drie. Als wel, daar zijn we al geweest. De wet van de verminderende mogelijkheden. Wat? Verminderende mogelijkheden. Naarmate we telkens weer een plaats uitpikken, zullen we terechtkomen op een plaats waar we al geweest zijn. Maar nou, hoe kan dat een wet zijn? Een natuurwet. Niet mijn wet, hij doet weer gewichtig. Yeah. Kopen, achter tas, koop. Basel. Ja. Ja. Kijk, we hebben slechts één weekend gekregen. Laat Zozen het eens proberen. Mik niet naar Schotland, het is te laat op het jaar. Ja. Als je me zenuwachtig maakt, zend ik ons allemaal naar de hybride. <laughs> ja, ja. Nottingham. Wel, goed dan, Nottingham. Voor een deel dezelfde weg als Sheffield. Ja, het lot heeft beslist. Bovendien schept elke omwisseling Wagen een nieuwe situatie. Bedoel je dat je niet met dezelfde auto heen en weer kunt gaan? Nee, dat is te gevaarlijk. Als je het bij dezelfde auto houdt, dan komen de blauwe burgermannetjes op het spoor, voor je thuis raakt. Blauwe burgermannetjes? Ja. Hij bedoelt de klapbakken. politieliefste. liefste. We zouden het moeilijker kunnen maken als we willen. Hoe? Leg vooraf de plaatsen vast waar we van de ene kameel op de andere moeten overspringen. Als we allen op dezelfde plaats op een andere kameel overspringen, dan zouden zelfs de burgermannetjes iets kunnen opmerken. We kunnen ons binden aan bepaald type van kameel. Of juiks. Waarom niet de hele weg op Jax? Oh, nee. nee. Wat zijn Jax? Vrachtwagens. Jax zijn Toen In het oog lopend en s'nachts weggesloten. Nog een ander schitterend idee. Nee, we zullen voortdoen zoals vroeg. Ah, als je het niet wens te doen, Maak, dan hoef je het ook niet te doen. Nee, het is goed. Ik bedoel niets bijzonders. Gut, in orde. Laten we ons klaarmaken. Hm? Uh, 30 seconden vanaf. Ja. Nu. Ja, oh, Oké. Okay. Ja, ja. Uh, vergeet de voorschriften niet, dames en heren. Meer dan een halve mijl van hier voor je keuze toe. Pas hm? ja, op. Vijftien seconden. 10. Hm? had ik een postkantoor en natuurlijk weer terug. Ja, ja. <laughs> Vijf, vier, drie, twee, één. Start. Oh, okay. bye. Bye. Ja, hé, hé, Zeg eens aan. zeg eens aan. <lacht> Basil en Sonja zijn weg. Dat is typisch. hè? Kijk, zo zien. We hebben de keuze tussen twee wegen vanaf Kettering. Oh, kom Maak. Dat kunnen we in de auto nog bezien. In de wat. Sorry, de kamelen. Er is geen haast bij. Ik heb een goede nieuwe parkeerplaats voor kamelen gevonden. Ja? Waar? Ah, oh, je kunt het me gerust zeggen. Ik heb er alleen voor mezelf. De noorderkant van de grote weg. Dat is te dichtbij. Een halve mijl. Onzin, dat is veel minder. Nou kijk, bijna drie kwart. Ja, maar niet die vogelvlucht. Maar <laughs> de met die verwenste vogels. <laughs> een halve mijl is de regelmaak. Goed, goed. Er is een andere plaats. Twee straten verder. We zullen die gebruiken. Kom, vooruit, Suzen. Laten we nu opschieten. We zien elkaar in de ochtend terug. Ja. Dag. Dag. Veel geluk, Lyme. Dank je. Zou <lacht> doen je ook maar niet weggaan. Oh, je hebt nog tijd om een bad te nemen als je wilt. <lacht> dat zou je te veel voorsprong geven, <lacht> <lacht> hè. <lacht> We zullen winnen. Ik win altijd. Is dat niet een beetje te veel? Als je speelt, moet je doen om te winnen. Maak brand van verlangen om ook eens te winnen. Nou, je zou niet willen dat iemand hem de overwinning schonk. Er zal hij geen risico's nemen. De essentie van het vrijwillen. Maar als je overdrijft... Haal op met dat gezamenlijk of ik koop je een actentas. Waarom hier maar? Het is hier zo druk. Geen betere plaats dan voor een kroeg, jij zag. Zie je dat dan niet? Ze lopen binnen om vlug wat te drinken of voor een pakje sigaretten. En ze laten hun kameel wijd open. Daar is ze Hij gaat net voor een poosje binnen. Vooruit. Voorzichtig. Ik beweer altijd dat niets boven die Londense plantsoenen gaat. Ik weet dat je zo verdenkt, Basil. Kijk, hier is er één. Sleutels en alles. Kijk die mond. Geen kat. Vooruit. Kijk, meneer, ik ben slechts vijf minuten over tijd. Vijf minuten te veel, meneer. U kent de reglementen, nietwaar? Ja. ja, maar meneer. Ja. Ziezo. Alsjeblieft, meneer. Alweer tien shilling neem ik aan. Ja, ja. Verduidelijk. Nee, maar niet kwalijk, meneer. Ik volg alleen ja. de parkeermeters en niks anders. Ja, wel goed dan, hè. Niks anders. <laughs> Kom, spring erin. Jij durft nogal praten met de parkeerwachter over een kameel die niet eens ouwe is. Wat had je gedaan als de eigenaar net was aangekomen? Dat maakt deel uit van het spel. Ze alleen maar wegnemen is niet prettig. Ik heb er een zuivere kunst van gemaakt. Nattingen bij nacht. Daar is het postkantoor. We zullen niet de eerste zijn, Mark. Waarom niet? Ik ben er zeker van dat Bessel en Sonja ons in Kettering hebben ingehaald. Jij ziet Bessel en Sonja altijd en overal. Nou, hier is het postkantoor. Zie je ergens een teken? Daar. Waar? Rechts van de deur. Iemand is ons voor geweest. Dat betekent dat wij tweede zijn. Dat zal Jeremy wel geweest zijn. Hij is het altijd. Wel, hier is dan mijn teken. Denk je dat we voor Bessel zijn, Mark? Dat zullen we niet zijn als we niet opschieten. O, kijk. Twee blauwe burgermannetjes, ze op straat. En vooruit. Toe gewoon onverschillig. Goddank. Oh, we zijn weg uit Nottingham. Nu terug naar Kettering. Met dat huidse verkeer dacht ik dat we er nooit uitgeraakt. Op de terugweg moeten we het halen. Oh, verdorie. Wat is dit? Een overweg. Dat moest ze nog net overkomen. Waar wisselen we om? De oordeel naar de benzine die nog in deze bak zit, denk ik dat we hem in de buurt van Roeten zullen moeten laten staan. Kan ik mee? Huh? Tot waar? Richting Londen. Gaat u naar Londen? Ja, achterin heb je nog veel plaats. Oké, okay, spring erin. bij dagraad is het niet romantisch oh, hoe laat is ze? vijf uur ah, Nee, geen pijp op dit uur niet voor het ontbijt laten we dan ontbijt hier heb je wat overblijft van de broodjes geen tijd jullie meisjes zweeren zich wel kijk naar die slapende schoonheid daar Hé, Hey, hey je wordt wakker huh? oh, wat? Oh. we zijn er londen hè? Laten. We stoppen hier. Ah, ik dacht dat je naar Londen ging. Nee, Louten, spijt me. Ah, je woont dus hier, hè? Vreselijk. We stoppen hier. Zo, hoe laat? Tien over vijf. Ach, een zondag. Dat is het. Verdraaid. Ik vraag me af of hier een cafetaria is. Mm, misschien wel. Op het eind van de weg. We kunnen een kopje drinken als je dat wil. Geen tijd. Ja, op mijn gezondheid, voor de lift. Spijt ons, maar we kunnen niet... Ja, wel dan. Dank je voor de lift. Geen dank. Kijk, sigaret? Nee, dank je. Oké okay, dan. Ik vind wel dat. Bij van tien, hè? Daar. We hadden hem beter geen lift gegeven. Bij de overweg kon ik hem niet afwijzen. Er stond een hele file kamelen achter ons. Is hij weg? Ja, hij is weg. Nou, kom, we schieten op. Er staat misschien één om de hoek. Verdraaid. Ze hebben hem niet gesloten. Dat is onvoorzichtig. Hmm. Dat is onvoorzichtig. We zijn de eerste, Jeremy. Natuurlijk. In Watvoort viel het mee met het omwisselen. Je krijgt er de slag van beet, hè? Het is buitengewoon. En hier een heerlijk ontbijt. Hm. Ja. Ah, oh, nee. <laughs> dat maakt. Wanneer hebben jullie ons ingehaald? We hadden een veilige lucht vanaf Leicester. Luton. Ja, ik geloof dat het Lothen was. Wat? Daar hadden we moeilijkheden. Bij het omwisselen. Je zou het zo kunnen noemen. Voor mij een bad. Oh, oh. Wat is er als ontbijt? Voedsel, uh, ik ga me scheren. Ga jij ontbijten, Susie? Ik veronderstel het. Kan ik je helpen? Ja. Goed, ik steek vlug eerst een pijp aan. Veel dank. Mark. Wat? Wat zult u doen als je tandarts bent? Oh, de tanden van de mensen uittrekken, dat denk ik. Nee, het gaat over die pijp. Je zult dan toch dat stinkend ding niet meer kunnen roken. Toch wel, toch wel. En ik zal een meisje hebben met een witte jas aan. Die mijn pijp zal vasthouden. Ah ja. Wel, kijk eens wie daar is. Aan je gezicht kan ik zien dat we de laatste zijn. Nee. Oh, ik heb het je gezegd, hè, Dat die bandenpek in St. Ovens voor ons het einde was. Waar is Jeremy? Hij scheert zich. Mijn laatste scheermesje. Hallo. Al terug, Bézil. Hey, dat is mijn laatste scheermesje. Ja, ja, wil iemand mijn badwater laten afkomen? Ik? Kan, hè? Ja, ik zet het geen. Ik drink de hele pot leeg. Nou, en uh, wat is jou overkomen, Bessel? Een lek. Ah. Heb je een andere wiel opgezet? De reserveband was ook leeg. <laughs> ik heb hem moeten achterlaten. Het was je geluksdag, hè? Zeg, weet je dat ik over twee jaar tandart zal ah, zijn? Zeg, koop een aktentas. <laughs> nee, ja, ja, ik geloof dat ik dat zal moeten doen. Nog slechts twee jaar. Je laat je erdoor kwellen maken. Maar wie zegt dat ik gekweld word? Het staat ons allemaal te wachten. Nou, Jeremy, mm. en jij met je buitenlandse zaken? Als iemand een aktentas Kijk, moet kopen... Kijk, we hebben de hele nacht gereden, hè? En we zijn moe. Kan ik je helpen, Suzie? Oh ja, dank je Caroline. Draag dit hier. De thee is aangekomen voor de dames en heren. Waarom krijgen we geen koffie? thee is beter voor jou. Maar ik hou ook van koffie. Alleen maar omdat je een oude dronkaard bent. Nou, breng hem een kopje, lieveling? Ik? Je hebt een tamme slavindel. Nee, nee, een wilde. Ik zal het hebben. Hey, Basil, Sonja, ontbijten. Wat op ons wil je? Poffertjes. Mm, Poffertjes. uitgehongerd. Nou, wat ruik ik? Poffertjes, vooruit, kom! Ja, luister, en, en laten we verslag uitbrengen. Eet. Voor we eten? Nee, terwijl we eten, hè. Ja, ja. Nou, laat eens wat van je horen, Bessel. We hadden moeilijkheden van bij het begin. We moesten tot Parsons Green lopen, voor we kameel vonden. En dan was het nog een model van 1950. Haar, met een volle tank. We zijn ermee tot in Bedford gereden we we één uur aankwamen mm. en we wisselden hem voor een dromedaris. Ja, dat, dat wil zeggen een sportwagen, uh, sportwagenlijn Ik oh. dacht dat je er niet van hield. Wel, het is altijd hetzelfde liedje met die snelle dingen. Meer dan 15 liter per 100 kilometer. En die belazerde kerels kunnen zich dat eigenlijk niet veroorloven. Mm. De tank is dan ook maar altijd half vol. Ja, ja, maar je schiet er mee op. En goed maak, laat Bessel eens praten. We geraakten ermee tot in Kettering. Waarmee hebben we hem in Kettering omgewisseld, Sanja? Mm. Een jack. Huh? Was dat niet in Oakham? Nee, je hebt gelijk, het was een jak. Een groene jak. Ja. En uh, bij de terugkeer? Wel, daar hadden we die bandenpeg. Oh, ja. Jij hebt altijd bandenpeg op je reis. Nee. Nee, ik zal maar zwijgen. <laughs> en jou toch, Mark? Ja. Wil je het echt weten? Ja, ik heb toch niet gewonnen. Ja, maar daar gaat het toch niet om? Oh nee, maar jij speelt het spel toch op die manier? Oh nee, zijn eens na Mark. Je gedraagt je als een burgerman. Ja, ja. Hé. Ah. Hey. Wie is dat? is dat? Ik doe het wel. Er is hier een kerel die zijn maag in een loeten heeft laten staan. Nee, hier niet. Oh, jawel hoor. Kijk, daar is hij. Ik heb hem voor je meegebracht. Dag zien. Wat is dat maag? We gaven hem een lift. De auto die jij hebt gelinkt. Ja, en bovendien een verrukkelijke auto. Oh, hemel. Je hebt hem toch niet meegebracht? Waar staat hij? In Paddington. Niet ver van die die hij in Loeten heeft opgepikt. Wel, uh. Dank u zeer. Uh, tot ziens. <laughs> nee, nee. Heb geen hoop. Geen schijn van kans. U. U bent ons tot hier gevolgd, ja. Met mijn snoep tegen de grond. Net gelijk een Sint-Bernardus-hond. Ja, een bloedhond. Ja, akkoord, akkoord, akkoord. Bloedhond. Wat. Wat wenst u? Een bakje thee. Er is geen kop meer. Kom. Rijd. Ik zei nee. En ik zal je nog wat anders vertellen. 939 NMG. Dat was het nummer van... Van de auto die je in Loeten hebt gegrapt, joh. Die moest naar hier worden gebracht. Dat was een overeenkomst. Ah. <laughs> Loop weg. Vertel dat aan de maar. Ja, Dat wil niet zeggen dat ik het zou doen. Ik bedoel, zo is het nu ook weer niet. Ik heb nooit een vriend in de rug geschoten en ik zal het ook nooit doen. Maar toch. Ja. Alles goed bekeken. Een goed bakje thee zou niet onwelkom zijn. Goed. Zeg ons maar wat je wilt. Ik weet het niet bepaald. Echt niet. Wel, ik zou niet nee zeggen als je me poffertjes gaf. Hier. Hmm. Heel verplicht. Hmm. Hmm, belangstellen. Ja, zo zou je me kunnen noemen. Ja, behalve dat ik... dat ik zit niet heet natuurlijk. Ja, belangstellen. Ik bedoel, het is ongewoon een lift te krijgen van een kerel als hij. Ik zeg eens, hoe heet hij, liefje? Mark. Wel, een keel die Mark heet, goed opgevoede kerel." En dan stel je plots vast dat je in een gegrapte auto zit. Wel, ik vond stel dat zoiets wel gebeurt. Maar als zij zijn gegrapte auto laat vallen en een ander steelt... ...wel, dan begin je toch wel een beetje benieuwd te worden. Hm? Ja, iedereen zou benieuwd worden. Benieuwd wat er voor hen aan vast zit. Of voor gelijk wie? Er kunnen moeilijkheden dan vastzitten. Hmm. Ik vermijd meestal last. Wil je bezig te houden met je eigen zaken? Door me aan te sluiten bij mensen van een betere soort. Beter dan wat? De lander van, zoals ik, veronderstel ik tenminste. Dat is wat ze me zeiden te doen toen ik de laatste keer een voorwaardelijke veroordeling kreeg. Ja, maar het werkte toch niet? Ik sloeg me samen met een oude paai die sigarenverkoper was geweest. Ja, met, met eigen winkel, dat is toch prima. Ik kreeg zes maanden voor inbraak en diefstal. En hij kreeg een jaar om me op het verkeerde pad te hebben gebracht. Zo. Als ik dan een beetje klasse zie zoals jij, denk ik aan wat die oude politierechter zei. En hoe ik toen zei, ja meneer, ik zal het doen meneer. Kom je nu daar vandaan? Uit een Nee, ik heb de zomer in Blackpool doorgebracht. Op de glijbaan uitgeworpen. De wat? Betekent dat ik ijsjes heb verkocht aan de bewoners van die streek? Sinds het Woodson heb ik geen Engels meer gehoord. Ja, ik kreeg een lift op een vrachtwagen, maar ik moest eraf in Leicester. Ja. Echt een stukje geluk gehad dat ik jullie ontmoette. Maar, eh, wat wil je? Ik weet nog niet wat je hebt gekregen. Er zit geen oh. geld aan vast. Het... Ah, dat akelijke goedje heb ik niet nodig. In feite had ik er al wat. Ja, waarom heb je dan gelift om naar Londen terug te komen? Wel, hij wenst toch ook niet te betalen om ergens te geraken, of toch? Ik bedoel, je houdt het geld voor als je daar aankomt. Hier? Hier? Dat doen we precies. Hmm, min of meer. Autoschappen, Eigenlijk noemen we het niet zo. We noemen het overspringen. We lenen ze alleen maar zie je? Voor uitstappen. <laughs> uitstappen, hè? <laughs> Naar plaatsen. En welke plaatsen zo? Zoals Pontriffet? Of Hill? Of Ashby de la Of Malvern? Of Nottingham. Zoals vorige nacht. En wat is dat? Een soort spel? Dat is het, ja. Een spel. Niets meer. Ik wil graag meespelen. Dat zal u niet interesseren. Oh, ik rijd graag wat er komt. Het is meer dan dat. Jo. Wel, dat zou ik ook wel graag doen. Hij kan het even goed allemaal weten, Jeremy. Getwijfeld. Dat wil je toch lifters opnemen als je aan het vrije wielen bent. Vrijwielen? Noem je het zo? Omdat we vrij heen en terug willen. Op wielen. Ja, liefst. Ik veronderstel dat hij dat begrijpt. Andermanswielen? Het is al wat de burgermannetjes verdienen. Burgermannetjes? De andere mensen. Burgerman is synoniem met dom en boers. En de wielen zelf? Ik bedoel de auto's. Noemen we kamelen. Tenzij het bestelwagens zijn, dan noemen we ze jeps. Of dromedarissen voor sportauto's. Om de liefde gods. Als je ze toch gaat vertellen, vertel het dan behoorlijk. En laten we er dan mee ophouden. Kijk, zit. Het spel is je bestemming te bereiken en terug te keren zonder geld uit te geven. En wij lenen auto's om dat te doen. Meer is er niet. Wel, iets meer wel. Ik bedoel, dat er bedrevenheid voor nodig is. Je moet toch je auto met zorg kiezen. Ik denk dat het zelfs belangrijker is het omwisselen precies te berekenen. Hij spreekt als iemand die op Dark is blijven steken met een Bentley en zonder dat gerechtigheid geschiedt. Dat is lang geleden. Ben je er lang gebleven, hè? Ongeveer een jaar. En nooit geklist. Tot nu toe niet. Verduiveld veel geluk heb je verduiveld sluw. Dat zijn we. Zeg maar, ik heb het nog niet helemaal beet. Je doet het echt alleen maar voor de lol. Mis dan. Oh nee, Mark. Nee, er zit ook een ernstige kant aan de zaak. Het zou wel niet interessant zijn. Oh, Jeremy, toch wel. Dat is waar het bij vrijwielen op aankomt. Je ziet hoe de mensen verslingerd raken op hun eigen bezittingen. Vooral naarmate ze ouder worden. Ze wensen hun auto's te zien als een deel van zichzelf. En dat zijn ze natuurlijk niet. Wij herinneren hen eraan dat ze dat niet zijn. Het geeft je hoop een flinke deuk als je beneden komt. Je stelt vast dat je auto weg is. Voor niet lang natuurlijk. Ze krijgen hem terug. Maar we brengen nooit schade aan. En natuurlijk houden we een dagboek. Ja, we leggen een register aan. En eens zullen we het publiceren. Oh, Anoniem natuurlijk. Ja, is toch een beetje gewaagd hè. Volgens dat er een uitstuiken opvalt. Het zou hem niet veel verder brengen. Kijk maar eens. Ik zeg verduiveld. Wat is dat voor iets? Dat is ons dagboek. Helemaal in het Persisch geschreven. Oh, je wil me bedotten. Nee, dat wil ze niet. Jeremy leert Persisch. Hij vertaalt het als oefening. Hey, zeg eens dat zo. Spreekt hij Persisch? Hmm. En waarom niet? Ja, ik weet niet waarom niet. En ik weet ook niet waarom wel. Omdat hij naar buitenlandse zaken gaat. Oh, waar je een hoed krijgt met een gordijntje achter haar. Nou, dat is het jongens. Yes. Yes. Buitenlandse zaken zeggen ze nu voor diplomatie. Ah, oh, koop een achtentas. Ja, dat zal ik misschien nog wel doen. Waartoe? Vroeg of laat moet het wel. Wat, een burgermannetje worden? Ik vermoed van wel. Of omdat je niet wilt dat zit zich bij ons aansluit? Oh nee. Hey, leugenaar. Nou, ja. hij heeft gelijk hoor. Een arme job zoals ik paste er niet bij. Nog onzin. Als iemand wil vrijwielen, betekent dat... En wel dat hij een vrijwieler is en geen burgerman. Het vrijwielen is dood. Jeremy. Dat is niet waar. We hebben vorige nacht een prachtige rit gemaakt. Op een weg die we alles hadden afgelegd. Maar het omwisselen is altijd anders. Dat weet je best. Een kameel vinden, uitzoeken waar de starter staat en hoe ver je zal meenemen. Ertoe besluiten dat je moet omwisselen in de middenstad, waar het vol loopt met blauwe burgermannetjes. <laughs> het is altijd wat anders. Nou, niet voor mij. En in werkelijkheid ook niet voor jullie. Kijk eens hoe we getracht hebben het vorige nacht moeilijker te maken. Nou, als je daarmee begint, dan is het tijd ermee op te houden. Maar wat zouden we anders doen? Ja, weet het niet. Volwassen worden, denk ik. Waarom? Je moet nog eens de wereld aanvaren. De wereld? Oh, nee. Die zit vol met burgermannetjes die elkaar omver willen blazen. <laughs> zeg, en die arbeid, hè? die verschrikkelijke arbeid. Zit, jongen, jij bent de man aan mijn hart. Nou, well, is goed. Ja. Je hebt een nieuwe leider. Dan ben je niet ontplacht. Jeremy, dat kun je niet doen. En wat gebeurt er dan met het dagboek? Ja, jullie kunnen toch ook schrijven? Niet in het persisch. Welke taal je ook gebruikt, ze zal altijd die van kinderen blijven. Oh, ga weg en koop die verdomde actentas. <laughs> Zondags gaat dat niet. Alleen in petticoat lenen. Ja. <laughs> Wat is er met hem aan de hand? Oud worden. Hij is bijna twintig. Een mens vergeet dat. Bedoel je dat hij ons heeft verlaten? Om een brieventas en een herengoed. Oh, hij kan ons niet verlaten. Hij is een vrijwieler. Onzin, dat zijn we allemaal. Nog wat thee? Ik zal er wat zetten. Hij begon er mee, niet Tot op zekere hoogte geloof ik dat hij ermee begon. Ja. We zijn er allemaal mee begonnen, baas. Alleen had hij het nooit gekund. Maar het idee kwam van hem. Steffenson, dochter Rock Rocket uit. Hij is dood, maar er zijn nog altijd treinen. Schitterend. Wat is schitterend? De, de manier waarop jullie spreken. Hè? Dat geloof ik niet. Ik ga een bad nemen als er nog wat water overblijft. En ik ga me beter wat kleden. Nou, wat zullen we doen, Sid? Wanneer komt hij terug? Hij zal niet terugkomen. Hij zal naar buiten vertrokken zijn om te logeren bij zijn moeder, mevrouw Kroem Edwards. Ja, we hebben allemaal zulke ouders gekregen. Je zou dat niet denken als je ons zo ziet. Wil jij je scheren, Mark? Ja. Ja, dat kan ik doen. Je zult wat moeten wachten. Ik heb niets tegen dat. <laughs> Verdraagheid. Schitterend. Oh, dat denk je, Jeremy. Ik verwachtte je. Dag, mama. Goeiedag. Mm. Ik zou me de veranda met de bloembollen bezig moeten houden. Maar hier is het warmer. Bloembollen? Omstreeks kerstdag zullen ze uitkomen. Ah, ja. Wat ben jij aan het doen? Nou, niets. Help me straks even om ze naar de kelder te brengen. Ja, goed. Je zou er natuurlijk goed aan doen is te gaan wandelen. Oh, mama, ik heb overal gewandeld waar gewandeld kan worden. Ik bedoel voor de oefening. Je hebt oefening nodig. <laughs> ik ben niet te dik. Je vader was dat wel, maar dat maakt toch geen verschil. Ik bedoel, de hele week in Londen. Je moet wat buiten gaan lopen. Ja, ja, ja. Fijn dat je hier bent. Vier weekends achtereen. Alles gaat goed? Oh, heel goed. Werk? O, ja, ja, ja. Ik veronderstel dat je heel wat vrienden hebt. Nou, een paar wel, ja. Je zou hen eens moeten uitnodigen. Dat zal ik eens doen. Waarom niet volgende week? Nou, ik... Ik weet niet of ik hier volgende week zal zijn. Oh, lieve heer. Ja, feitelijk moet ik vanavond terug naar Londen gaan. Maar het is zaterdag. Ja, dat weet ik, maar... Maar kijk, ik zou morgen weer kunnen terugkeren, maar... Ik heb vaak met iemand afgesproken. Je zou me misschien haar naam kunnen zeggen. <laughs> Ze heeft geen naam. Alle meisjes hebben een naam, liever. Nee, eigenlijk is het een, een groep vrienden. We zouden uitgaan. Waar? Nou, misschien naar de schouwburg. Eén van hen zou kaarten kopen. Welke soort mensen zijn het? Nou, Eén studeert voor tandarts, een andere voor advocaat. Mm -hmm. uh, ze zijn allemaal studenten in het een of het ander. Je moet voorzichtig zijn, weet je. Ze zijn vreselijk nauwgezet bij buitenlandse zaken. Ik bedoel wat het privéleven betreft. Ja, ik weet het. En daar wil je toch komen? Nou, het zou nutteloos zijn pers te studeren als ik het niet wil, hè? Maar wil je... O ja? Want het zou geen zin hebben dat je deed indien je het niet zou doen. Dat doen indien ik het niet deed. Oh, oh ik begrijp het. Nee, nee, nee. Je vader zei altijd dat een man die zijn werk niet graag doet, maar een halve man is. Ja. Zo weinig mensen doen dat nog graag. Ze denken alleen maar aan hun vrije tijd. Je bent gelukkig dat je zo'n echte carrière voor je hebt. Ik zal de trein van vijf uur. Vooral, Geef mij nog een borrel maar. Wat wil je? Gin. Voor jou ook wat best, hè? Ja, whisky. Hé, <laughs> hey. tell me. Wat doe jij hier? Hé, hey, hallo, kijk eens aan. Hallo. Hallo, zit. Begin je al thuis te voelen? Ah, en of? Ik dacht, je zal eens gaan kijken of ze er allemaal zijn. Hier zijn we. Lijkt wel of je even weg bent geweest. Nou, een maand maar. Hm, mm, is leuk je zo terug te zien. Een borrel? Je brengt er nu binnen, hè? Ja, het valt goedkoper uit. Wat hebben we zoiets, Sonja? Whisky, gin, rode wijn, bier. Bier. Voor mij een scotch, Sonja. En een gin voor mij. Goed, goed. Nou, ga zitten, Jeremy. Uh, sta op, Mark. ik geef je stoel aan deze heer, hè. Kom voor mekaar, moesje, zanig niet. <lacht> Alsjeblieft, Jeremy. Dank je. Nog wat bij jou, Suzie? Ja, tonic. Niet te veel. Oh, ik wist niet dat je een gin-maniak was, Suzie. Ze is geen maniak. Je zou eens moeten zien hoe Caroline ze omgooit. Dat moet jij niet zeggen na het vorige weekend. Ik vroeg me af als jullie nog bij elkaar kwamen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Waarom niet? En wat doe je? Vrijwielen. Zoals voor dien. Met al die dranken je. Oh Jeremy, <laughs> jij al burgerman. Ah, jij was het die maken van weer heel te glas te drinken voor je vertrok. Oh, Voor een rit, dat is wat anders. Zo. Gaan jullie vanavond niet weg? Weggaan? We zijn al terug. Om acht uur. <laughs> Korte rit. Rumford en terug. Nou, oh, Dat is toch geen afstand. Nu is het anders dan vroeger. Ja, Het neemt minder tijd, maar het is moeilijker. Oh. Wat doe je? We beslissen wat we zullen nemen voor we vertrekken. Wil je nog iemand een drankje? Uh, ja, een uh, Scotch. Wie beslist? Zit. als ons jongste lid. Oh. En je komt terug volgens hetzelfde voorschrift. Oh, nee, nee, nee. Om terug te keren nemen we gelijk welke rammelkast. Anders duurt het een hele nacht. Ja, dat waren we zo gewoon. Toen we nog jong waren, ziet er nogal ongemotiveerd uit. Ja, ja dat dacht je toen je ons verliet, hè? Nou, kijk, je moet al een hele tijd doorbrengen met lopen. Toen zei je zo gek bent geweest het voorschrift van de halve mijl te wijzigen. Ah, dat heb je gedaan. Wel, jullie zijn een stelletje halve garen. Bedoel je dat je de auto's hier buiten in een rij laat staan? Nee, en het rond. Maar ze moeten ze dan maar twee keer aantreffen, ook dat de politie de wijk in de gaten begint te houden. Waarom zouden we ons zorgen maken? Je bent nu niet meer bij ons. Ben je bang dat je naam ter sprake komt als we worden gesnapt? Je zult worden gesnapt. We zullen dan voor ons geld gehad hebben. Tovendien zijn we niet zo heel gek, Bah, ik wil alleen maar geruststellen. De kabakken zullen die auto's niet vinden. Wat gebeurt er dan mee? Zou ik het weten? Hè? Ja, je weet het. Ah. Maar zou ik het zeggen? Mm, je hebt gekozen, Jeremy. Natuurlijk, als hij terug zou willen komen. Na, na, natuurlijk, maar hij wil niet. Nog wat scotch? En waar komt al die drank? We hebben bijeengelegd. Bijeenleggen bracht voor die nooit meer op dan een dozijn flessen bier. En een kilogram worst. Ja, ja maar de levensstandaard is gestegen. Drink je nog wat of... Ga je weg? Mark, je kunt hem er toch zomaar niet uitgooien. Nee, nee, hij zou ook vrijwillig kunnen weggaan. Nog niet. Ik wil weten waar het geld vandaan komt. Weet jij het zo, ze? We blijken er alleen meer te hebben. Dat is alles. Het komt voort van auto's te verkopen. Ach, niet waar, zit? Niemand heeft hier ooit een gestolen auto verkocht. Oh, het is ook niet nodig dat ze doen. Ik vermoed dat jij wel vriendjes voor die zwendel hebt. Ik zal niet zeggen dat ik niet enkele heel ondeugende vrienden heb die soms andermans auto's wegnemen. Ja, om een ritje te maken, hè, zomaar. Nee, dat zal ik niet zeggen. En andere vrienden die weten hoe je een gestolen auto van de hand kunt doen. Ah, maar dat is wat anders. Dat is toestaan dat die lelijke kanker van het professionalisme wordt besmeurd. Wordt het besmeurd, Bessel? De goede naam sport. Ja, goeie ouwe zit. Hoe klinkt dat? Mooi. Het spel is meer dan de speler en de wedloop is meer dan de prijs. Maar we verachten hem niet, de prijs. Dat rijmt. Behalve dat hij niet groot genoeg is. <laughs> Jullie zijn gek geworden, allemaal. Ja, dat vinden we best. Jullie zijn een bende halfgare jochies die werken voor een oplichter. Hé, hey, zeg, wie is dat? Wie is die onfatsoenlijke rakeu? En uh, wat waren we in jouw dagen? Dwaas, denk ik. Maar we spelen een spel. Het is heel anders als het een bedrijf wordt. Maar voor ons is het geen bedrijf. Alleen maar omdat je de mensen niet kent die die auto's met valse nummerplaten ah, wegbrengen. Je bent niet goed, Snik. Die wisten ze later om. Als het er gevaarlijk wordt, gebruiken ze een garage nummerplaat. Wisten jullie dat? Wist je het? Verdomd, door jou hebben we de gewoonte gekregen auto's te stelen. Te ruilen? Noem het zoals je wilt. Ze zullen ons daarvoor niet minder in de doof zetten. En waarom er dan geen voordeel uit halen? Omdat jullie zo niet zijn. Niets van dat alles past bij jullie. Nou, eens was dat allemaal waar. Niets behoort toe aan een individu, behalve zijn laatste maaltijd. Oh, hierbij hoort een muzikaal decor. En uh, er is hier veel te veel licht. Je bent afschuwelijk. Altijd geweest. Ik kreeg dat bijna als bijnaam. Je kunt daarmee niet doorgaan. Omdat we geklist zullen worden. Waarom zou jij je daarover zorgen maken? Zijn naam zou bekend kunnen raken, ja. ja, dat is het. Het zou je geen goed doen in dat oude vreemdeling legioen. Buitenlandse zaken, Sidney. Wees precies. Zeg, maar je hoeft je geen zorgen te maken, hoor. Als iemand geklist wordt, wordt hij geklist. En spreken doet hij niet. Jij misschien niet, nee. Maar zij? Denk je dat de politie het er niet zal uitkrijgen? Ja, je moet het er af en toe eens op wagen. Dat is het leven. Jouw leven? Ik heb altijd gewaagd. Dat is mijn ondergang geweest. Wettelijk. Ik kom niet tegenop. Malk wilde op een nacht met hem dat hij met geen ziekenwagen zou durven ruilen. En hij deed. Het. Ja. <laughs> Alleen maar voor de lol. Ja, maar het kostte me een pond. Willen jullie met z'n allen in de gevangenis terechtkomen? Ja. Wat zeg jij, Soeson? Tegenwoordig geraakt iedereen in de nord. Vraag mij liever of ik tandarts wil worden. Wil je? Nee. Maar je wilt niet in de gevangenis terechtkomen. Ik wil hier rustig blijven met Susan en af en toe een drankje nemen. Tot het eind van mijn leven. En jij, Bessel? Weet jij wat af van de wetten? Ja. De ene kant van de wet gelijkt goed op de andere. Line, jij hebt niet geantwoord. Wat denk jij ervan? Och, laat hem met rust. Je bederft alles. Caroline. Waarom ik? Hij denkt dat je zijn meisje nee. was? Nee, dat is het nooit geweest. Je zou het nooit begrijpen. Wat was het dan? Hij zei het al. Het was kinderachtig. En nu ben je volwassen geworden, Jeremy. Wel goeie, je geen routine deden. Zie je dan niet dat we gelukkig zijn? Maar dat is het wat hij haat. Nee. Maar ik hoop dat je gelukkig zult blijven. Dat is alles. Tot ziens. Ja, dat is al één burgerman die er vandoor is. Nee! Ik noem hem niet zo. Maar dat is hij, Caroline, honderd procent. Hij heeft er zich bij aangesloten, liefje. Nee, ga weg. Hey, wat is er nou? Nu nee, niet. Laat me alleen. Wat krijgt hij nu? We zouden er beter aan doen wat te eten. Ah, goeie oude Susan. Oké, okay, ik zal maar opstappen en wat doen voor de zaak. Hé, hey, zeg vriend, hoe is dat hier? Oh, ho, ho, staat me goed hè? Je zou nooit denken dat een keel die zo'n hoedje draagt ook een nietsnut kan zijn. Ja, daarom dragen ze die in de stad. Hey, dat is de mijne hoor. Oh, maar het past bij hem. Ik zal het rustig weer proberen in Zapperbos. Ga je daar nu? Ja, dan heb ik een afspraak met een vriend. Breng het terug hè, Sid. Het geld? Nee, het hoedje. Oh, oh, wat je geen hoedje. als ik nog een hoofd heb, als ik terugkom, dan zal er een hoed op staan. <laughs> Hallo, Marco. Mijn oude geldschieter. Netjes rustig in de oude cafetaria vanavond, hè? Druk gehad. Wezig geweest. Netjes en bezig, hè? <laughs> wat heb je nou op je hoofd? Oh, ik doe mijn intreden in de wereld. Ja, ja, je zult je intreden doen in wat anders. Als de jongens je daarmee zullen zien. Ah, aan, dat is maar voor de lol, je kent me. Hè? Eh, zeg eens, is er iemand gekomen, hè? Fred is gekomen. Heeft dit pakje voor je afgegeven? Hallo! Wie is dat? Ah, het is goed, Marco. Geef het maar. Zeg het jullie niet aan. Die vent is een vriend van me. Mijn... Een vriend van jou? Ja, we zitten samen in die oude autozaak zien. Ah, je bent me tot hier gevolgd, hè, Jamie. Ja? Je wilt dus zeker het hol van ondeugd en misdaad te zien. Hè? <laughs> ik wou eens met je praten. Wat bedoel jij met ondeugd en misdaad? Ik bedoel wat het morele pijl van dit land naar omlaag haalt. Nou, laten we zien wat ze ons gegeven hebben. Mm. Ja, hier, alsjeblieft, Marco. Tien pond voor de moedje. Uh, koop je een spaghettikwekerij mee en geef ons een kop thee, hè? Twee thee. Zeg eens, uh, je oh. wilt er wat van? Heb je ze al verkocht? Nee, nee, nee, dat is het, van die van vorige week. Het oh. wel, het is niet veel, maar dat komt doordat het werk verdeeld wordt. Hm. Ik bedoel, het stel dat ze overneemt, wil zijn deel. En natuurlijk zitten ze er eerst met een smerig snoeimes in en dan krijgen wij wat er van overblijft. Ah, ja. Maar als ze het als een lopen kijkt, is ze toch allemaal winst. Ah, Alsjeblieft, twee thee. Dank je. Hé, hey, zeg, noem je dat een bak thee? Ze zou je moeten aanhouden voor bedrog. Vingerhoeden, dat zijn het. Zijn de enige kopjes die ik vond. Wel, <laughs> voor mij zijn ze niet goed genoeg. Ik weet wat, <laughs> vul dat hier. Huh? In je hoed? Ja, vullen zeg ik. Met thee? En veel suiker. <laughs> ik wist wel dat je met zo'n ding wat kon doen. <laughs> Kijk eens, zit... Ah, we noemen elkaar bij de voorlaan. Mm. <laughs> dat is fijn. Jeremy, schrikken naam, hè? En uh, wat kan ik doen voor mijn oude vriend Jeremy? Wel, stel dat ik er weer graag bij zou komen. Wel, dat dan? hangt niet van mij af. Dat moeten de andere namen de beste. Jij deelt de lakens uit. Ja, daar weet ik niks van. Neem nu Mark. Hij is wat u zou kunnen noemen onafhankelijk. Ja, dat is hij altijd geweest. En met zulke mensen kan je last krijgen. Die hoed is niks waard. Wat bedoel je met niet waard? Het is een heel duur ding, die hoed. Wel, hij is toch niks waard om tegen te doen. Uh. <lacht> Hier, laat eens kijken. <lacht> Ja, dat gaat niet al te goed, hè. Ik geloof dat die oude bezel zich goed heeft laten beetnemen toen hij dat ding kocht. En kijk eens hier, het is helemaal niet sterk. En hier, een gat. Niet erg duurzaam. Als je er thee wil ingieten. Dat is het. De thee van de oude Marco bederft al wat hij kan. Mijn thee is goede thee. En deze hoed is een goede hoed. Maar nu kan hij voor niks meer worden gebruikt. Zeg, en bovendien beloofde ik de oude bezel hem terug te geven. Ik kan hem zomaar niet teleurstellen. Zeg maar, is hier ergens een uh, hoedenwinkel? Oh, die zijn nu allemaal dicht. Hé, hey, wedden dat ik er toch een bolhoedje uit haal? Ah. Huh? Wedden voor een bol? <laughs> Akkoord. <laughs> zeg, doe je mee, Marco, huh? voor de lol. Ah, jij en je weddenschappen en je lol. Als je niet uitkijkt, krijg je weer last. <laughs> ik zal hun groeten overbrengen, <laughs> als ik erin loop. Hij klopt vooruit, jij weet. Nee, nu is het genoeg. Dat is alles voor vanavond. Uh. Laat die muziek aan, Bas. Het is te laat, Mark. Te laat? Waarom? De buren. Wie zit nu in met zo'n bende burgermannetjes? Ja, ik moet ermee inzitten. Ik woon hier. Basil, dat is actentassenpraat. Nee, je hebt gelijk. Het is te laat. Och, trek het je niet aan, Line. Hij komt zo terug. Wie? Niet je, mijn liefste. Je weet wel wie. Ik wacht niet. Oh, maar je moet? Je kunt niet op een zaterdagavond naar huis gaan. Je zult toch niet meer.